Oké, is opkeerd op Vrijdingskop. Lees voor de Haarling. Fakt bedankt. We zijn desverkeerd. Dank u wel. Dank u wel. Dank wel. Geef hem een grote blauwe dames. Desverkeerd! Als het goed is uh, loopt de René daar rond het podium. René, nee, hoor je mij? Ja, hoor je mij ook. Ja, ja je komt goed uh, binnen. Ik, uh, zoek even Chir. Loop inderdaad. Je, je valt een beetje weg. Weg. Je, je valt een je beetje weg. Weg. net door. Ja, hij is uh, helemaal, uh, helemaal verhit. Uh, loopt hier het... Uh, ik zal even kijken wanneer ik even iets meer bereik Ja, ja zo ging het beter. Ja, ik zeg, hij loopt helemaal verhit van het podium af en uh, hij is ook echt als een zoodemieter meer weg. Dat is wel interessant om te zien. Helemaal uh, lekker of hij b ofzo was. Uh, Kijk, want uh, naast mij staat Giel. Maar Giel is een een, een, een aan het opnemen of zo met zijn telefoon. Ik zal toch even kijken of ik hem krijg. Je valt uh, wel telkens weg, in, hè? Ik weet niet of je dat uh, ja. zelf kan horen ook. Ja, ja, daar ben ik weer. Ja, ja, goed. ja. Ik ja. denk ook een beetje door de drukte inmiddels voor ja. jouw neus met al die duizenden mensen. Ja, ik zelf. Uh, uh, geel, uh, ik op het podium. Uh, ik uh, kom er straks op. Ik ga er nu op. Ja, goed. Nou, goed. En we missen je toch. De dat is leuk, weet je wel. Maar, maar we wel, ja. toch, ja, het is toch kilometer. Ja, en dan maar van staan. Check. Nou, succes. Ja. Wel uh, te zien op het andere podium. Uh, uh, gaan een uh, plekje zoeken waar we meer ontvangst hebben En uh, jullie Ja Wat ja. was je laatste boodschap nog een keertje Wat leuk zo live een beetje Ja ik zeg dat jullie lekker naar het nieuws toe Oké okay, we gaan naar het nieuws toe Goed uh, zometeen is meer hier uh, bij Fijs op radio Bas uh, staat al helemaal klaar voor jullie En uh, ik zou zeggen een hele fijne dag En uh, tot de volgende keer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 nummer 12 in de Haarlemse waardepolder tegen overspaarder landen voor meer informatie kijk op clubcarwash.nl of het nu gaat om elektra of beveiligingstechniek, loodgieterwerk, cv installaties of airconditioning als totaal installateur staat handbank installatietechniek garant voor gedegen advies en uitvoering bij zowel particulieren als bedrijven Tevens heeft Handbank installatietechniek een servicedienst... die voor klanten 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaat. Wilt u meer informatie? Bel dan 023-528-6163. Of kijk op www.handbank.nl. Vorig jaar raakten de computers van bevrijdingspopradio.nl overvol. Not in service. Not in service. Not in service. Check hem snel op bevrijdingspopradio.nl.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 een paar lichamen gevonden. De meeste slachtoffers zitten waarschijnlijk nog in het vliegtuigvrak. De bergers brachten de afgelopen dagen de twee zwarte dozen van het Air France toestel naar boven. Onderzoek van de vluchtgegevens moet duidelijkheid geven over de oorzaak van de ramp. In Portugal is het bezuinigingsplan bekendgemaakt dat is gekoppeld aan de miljarden steun die het land krijgt van de Europese Unie en het Internationale Monetair Fonds.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 Dan het weer. Vrij zondag maar ook sluierbewolking. Temperatuur 16 graden in het noorden en een graad op 20 in het zuiden. Morgen is het opnieuw vrij zondag en wordt het ongeveer 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur naar ongeveer 25 graden. Zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 ...team voor je op ...samen met AB Radio Haarlem 105 en ZFM... ...live vanaf Bevrijdingspop tot 12 uur middernacht. Uh, mijn naam is Bas, tot uh, de 6 uur ben ik bij... ...met uh, zometeen ook de middagshow vanaf 4 uur. Um, ja, zo net hier op het podium... ...ja, het is aangekomen, het uh, vrijheidsvuur. Uh, even, uh, even erbij pakken, want... Uh, dat is een, het is inmiddels wel een, een historische traditie geworden. Al 62 jaar gebeurt het dat, dat, dat, uh, dat ja, het vrijheidsvuur wordt dan uh, centraal aangestoken in Nederland. En dat wordt dan letterlijk als een lopend vuurtje door heel Nederland verspreid naar allerlei uh, festivals. Waaronder ook dus bevrijdingsbop. En uh, dit jaar was het, uh, waren het de sporters van Kenamioen die een uh, estafette loop deden. En uh, ze vertrokken uh, om 12 uur s'nachts vannacht. En vanaf Wageningen. En zijn rennend fietsen naar Haarlem gekomen. Ze hebben dus net hier uh, ja, het, uh, het vuur ontstoken. Dus het, het, het, het fikt hier lekker. Live vanuit de Haarlemmerhout, Bevrijdingspop Radio. WC hoorde je op de Radio. En ja, er is echt onwijs veel te doen. Je hebt een kinderfestival, daar hoor je ook regelmatig verslag vandaan. Uh, er is genoeg te doen, vrije markt. Maar uh, er is ook nog wat plein van de vrijheid, waar er regelmatig wat uh, leukste uh, te zien is en te horen. Zo is er uh, nou, op dit moment uh, de John Mayer Tribute Band bezig. Ja, die zitten gewoon lekker liedjes van John Mayer te zingen. En verder... Um, zo, ik laat je zo meteen even een fragment ervan horen. Vanavond komt er een, een of andere man uit Curaçao. Het, uh, heet, uh, het heet, heet iets van, moet ik even voorbij het heet Tamikos. Ik ga je zo meteen even een fragment horen, dat is echt schitterend om te horen. Lekker Caribische muziek, past helemaal niet bij de maar het is toch juist daarom alweer leuk. En ook regelmatig blikken we even terug naar vorige bevrijdingspopfestivals. Zoals vorig jaar stond Gio Fanken nog op het podium. En dat klonk zo. Dit is bevrijdingspopradio. Flashback, flashback. Ik zeg lekker hoor. Ik zeg lekker hoor, Jack van de Vind. Oké. Okay. Er is nu het moment op aangekomen waar ik het meest bang voor was. En dat is waar ik het net over had: om jullie allemaal mee te laten doen. Om je nachtgenoeg ik slapeloze nachten van heb. Zo, so, ik zeg: om mijn allerliefst. Don't let us down. Sing along. Oké? Okay? free, I'm free, I'm free, I'm free, because I'm free because I'm free, because I'm free, because I'm free, now. I'm free, I'm free, I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, free, I'm free, I'm free, I'm free, because I'm free, because I'm free, because I'm free, free, free,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 ik zie een paar mensen die kijken me gewoon aan, zo. Die gaan het niet doen. Kom op! I'm free, I'm free, I'm free. Because I'm free, because I'm free. Because I'm free, because I'm free. Nou, altijd, it is zo. I'm free, I'm free, I'm free. Because I'm free. Ah, Jullie hebben goed meegedaan. We gaan hem zingen, met z'n allen. I'm free, I'm free, I'm free. Because I'm free, because I'm free. Because I'm free now. I'm free, I'm free.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 Ja, Girovanka live vorig jaar op het podium in uh, het Frederikspark Free Hoorde je op Bevrijdingspopradio met Haarlem 105, AB Radio en ZFM Op 105.1 FM, 105.8 FM en 106.9 FM En natuurlijk wereldwijd via Bevrijdingspopradio.nl En op dit moment ergens op het Vlooienveld, Hoop ik dat hij inmiddels met een, een van de eerste vette lopers uh, ja, zeggen, van dat van van bevrijdingsvuur staat uh, René, hoor je hem of uh, René? Ja, oh, ja, ja hallo. Daar ben ik. En? Um, nou, ik heb een teleurstellende mededeling. Nou. nou. Ze zijn er gepoetst. Ze, oh, ze zijn alweer door ja, aan het rennen natuurlijk. Ja, nou, is dat zo? Volgens mij <laughs> gaan ze nog verder. Nou, het grappige is, ik kan al iets over vertellen. Want uh, ik zat in een kleedkamer twee dagen geleden bij mijn uh, plaatselijke sportschool. Ja. En uh, daar vertelden ze dus, daar zat dus iemand die dus ging rennen. En uh, die vertelde ook echt helemaal over dat ze vanuit Wageningen volgens mij gingen rennen. En echt een heel pokkenstuk uh, met, die, met die vlam. En nou komt het stiekem, hè? Ik. Uh, ik zag net voordat ze opgingen, uh, uh, zag ik hem gauw dat vlammetje aansteken. Oh! Dus uh, de, de illusie dat die vlam echt blijft branden, dat is... Nou ja, het, uh, laten we het zo houden dat het uh, inderdaad zo is, maar het, eigenlijk gebeurt dat niet. Het wordt gewoon ter plekke aangestoken. Dat klopt. Nou goed. V voor, voor de rest, uh, ja, nou ik hier toch sta, weet je ja. wel. Het, het grappige is, hoe heette die Engelse jongen ook weer die bij ons uh, vanochtend was? Die van... Ja, je, je oh. hebt hem vast op je lijstje staan. Ik heb hem vast... Moet ik heel even mijn lijstje pakken? Die, die Engels of die eer Ja, nou goed. Die, die jongen in ieder geval. Dat was heel grappig om te zien. Die, uh, die, die gaat hier ook gewoon weg in zijn eigen busje. Helemaal geen artiestenbegeleiding of zo. Helemaal niks. En die, uh, die rijdt hier net gewoon weg zelf aan het stuur. Uh, op naar de volgende kick. Uh, was het dan Frankie in de hart ja, ja, Frankie, ja. Frankie! En die rijdt gewoon net echt gewoon weg in een soort Mercedes-transporter. Rijdt hij net gewoon je weg. Het was echt hilarisch om te zien. En hij zat gewoon achter het stuur. Ik nou ja, dat is in ieder geval, dan ben je toch niet, dan voel je toch nergens de broer voor. Even voor het beeld. Frankie, ik kan je Elphabiet nog herinneren van drie jaar geleden, 2008, stond Elphabiet hier van hey, Fascination. Nou, die gasten die gaan helemaal raar uit een bol en ik vond Frankie op een van die band lijken. Ja, inderdaad ja. Nou, van die twee. Ja, een van die twee jongens. Ja, dat klopt. Nou, voor de rest, ik sta hier echt zeg maar, dit heet, waar ik nou sta, Super Backstage, zoals dat heet. Dat VIP, zal ik maar zeggen? Nee, dat is niet VIP. Daar, komen, daar zijn ze allemaal lekkere broodjes aan het maken. Daar oh. komen straks de, de echte vips. En de echte vips, dat zijn de burgemeesters. En de mensen die heel veel geld hebben betaald uh, om hun uh, naam hier op uh, een van de doeken te hebben. En uh, die mensen die uh, mogen straks uh, heerlijk uh, allerlei, uh, allerlei, allerlei... allerlei versnapingen. Ja. Dus, dus jij bent er zometeen ook bij. Uh, <laughs> nou, zeg, zeg maar ja. Als, ik zal een ketting om mijn om, om, om, om nek doen en dan komt het vast goed. Okay. Ik zie ook de spelmannen lopen. Die ga ik straks jullie kant op sturen. Lijkt me een goed plan. Lijkt me een goed plan. Nee, Ruda, dankjewel. Vanaf, uh, waar van sta je eigenlijk? Ik sta ergens uh, vlakbij oh, Texel. Super steeds zei je? Ja? Vlak oh. bij Texel uh, tegen Ameland aan. Oké, okay, dankjewel. Yo. Hoi. Dit is Bevrijdingspop Radio. Met tot 12 uur live muziek vanaf de podia. En natuurlijk ook live verslag. En de blikken zo nu en dan even terug. En ook mooie gasten in de studio. Maar eerst Pink is Bad Influence op Bevrijdingspop Radio.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 No mm matter -hmm.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 Bliedje James Blunt, 1973 voor de bevrijdingspop radio. En ja, dit is juist iemand hè, dat vinden vrouwen prachtig. Vrouwen houden van James Blunt. Hè. Ze slijmen, ze kwijt er bijna bij. Maar dit is toch wel een andere koek. Triggerfingers, zometeen om half vier op het podium, het hoofdpodium hier op bevrijdingspop. En uh, dat schijnen, dat schijnen echt monsters te zijn. Ze maken echt muziek. Ze worden ook, uh, in, ze komen uit, uit België. En uh, in Antwerpen hebben ze al uh, inmiddels een, een bijnaam gekregen. Dat is de band in Antwerpen. Zo hard mokerslagen. Zometeen gaan we van een kleine impressie uitzenden hier op Bevrijdingspop Radio. En ja, we zijn erbij tot vanavond 12 uur. Alles hoor je hier live. Zometeen nog wat verslag en een interview van Beans en Vebek onderweg. Je beleeft het mee op de radio, Bevrijdingspop Radio. It's the first of May Ooh. I don't feel the same Ooh. I know something changed Ooh. Since you crossed my way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 Ik ben er wel op Bevrijdingspop Radio met Haarlem 105, AB Radio en ZFM. Overal één kennerman te ontvangen. En natuurlijk wereldwijd via bevrijdingspopradio.nl. En we hebben extra slots uh, gereserveerd voor je. Dus ik hoop dat je nog een plek hebt. Want het is natuurlijk onwijs druk bezocht. Iedereen die aan het werk is. Want het is natuurlijk gewoon een normale werkdag. Die wil Bevrijdingspop meemaken. maken. Nou, dankzij ons kan dat. En uh, tot twaalf uur vannacht zijn we bij. En ik had het net even over James Blunt. Een hele lieve, lieve man. Dat vinden alle vrouwen vind prachtig. Maar nu, we gaan even een heel kleine impressie doen van het podium. Want daar staan drie monsters trigger finger. Even een heel klein, uh, heel klein stukje. Mogerslagen zeiden we. Push. I don't know. Sing for the faint hearted. Spot of rose. Steal my love ship. Way to the deep. Speaking my way through. Dat zijn monsters, hè, Pablo? Ja, dit is heerlijk. Ik denk, dus echt genieten. Ik denk, uh, Gerard uh, die is ondertussen aangeschoven naast mij. En die staat ook hoogst gunnen zitten te kijken naar ja, hoe Trigger Finger. het podium erop We hebben hier een televisie staan. En uh, daarop zien we echt uh, nou, best wel uh, mannen waarvan je niet ja, verwacht ja, dat ze zulke uh, hè, rammende heen maken, als het ware. En op het uh, vlooienveld gaan mensen te keer. Dat heeft een naam. Die zitten dus elkaar een beetje te duwen. Ja, we komen straks wel weer terug bij Triggerfinger maar dan gaan we straks nog wel een stuk van horen want het is echt een lekkere muziek Gerard. Uh, yeah. Triggerfinger dat, dat dat zijn nog vrienden mag ik dat zeggen zo ja collega's ja, ja. en we kunnen het goed met elkaar vinden ja. als we ah, elkaar zien ja. Ah, ja het is wel meer dan collega's Ze hebben hier een plaat geproduceerd uh, niet geproduceerd ingespeeld oké okay. ja hoe kom je dan bij deze jongens terecht? Want als ik jouw muziek hoor, is dat toch net even iets anders? Ja, dat is zeker iets anders. Uh, nou, het zijn uh, vrienden uh, van degene dus, die wel met CD produceert. Oké. Okay. Uh, oude klasgenoten van de basisschool ja. zijn het. Ja, en waarom, waarom heb je hun gevraagd om in te spelen? Want ik neem aan dat je nu met, gewoon met een live band staat. Waarom vraag je dan uh, deze gast om het uh, in te spelen? Nou, uh, die producer, David Potrok, die stelde dat voor. Die zei, joh, uh, ik heb nog wel een paar toffe gasten. Ik zei, oké, cool, wie zijn okay. het al? Ja, die en die en die. Ik zal. oké. Okay. Gek. Voor googlen thuis. Ik zei, ah. nee. hey, ho is Triggervinger. <middels> en zodoende. Oké. Okay. Maar ja, kijk, ze gaan mij niet begeleiden. Dan is het van, uh, dan word ik in elkaar geslagen. Gewoon, <middels> <met> het publiek. <middels> ja. Hé, hey, Hoe uh, is die wanker? Gewoon, bij Triggervinger. Wie is dat? voor? Jij hebt net opgetreden. Hoe, hoe was dat? Uh, ja, hartstikke leuk. Ja. Echt te gek. Zon op je gezicht. Allemaal leuke mensen voor je. Iedereen is relaxed. En gewoon uh, mooie muziek maken. Ja. Het werd goed ontvangen, dus dat is helemaal te gek. Voor mensen die Gerard nog niet kennen, wat is dat voor soort muziek maak je? Want je bent Serious Talent bij 3FM, zoals dat ja. zo mooi heet. Nou, het is uh, kleurvolle, eclectische popmuziek met een randje. Ja. En um, is het nou bijzonder dan om zo'n buiten op zo'n festival te staan? Want ik kan me anders voorstellen dat het heel anders is dan dat je in een uh, popzaal staat te spelen. Dan, uh... Ja, buiten is veel leuker hè. Ook wat meer frisse lucht. Dus uh, je hebt wat minder last gewoon van de pedonte ja. atmosfeer. Ja, de, elk, elk, elk ding heeft zijn eigen ja. unieke sfeer. Hey, er is nu een beetje uit. Ja, yep. uh, uh, volgens mij met zes nummers of iets dergelijks. Uh, ja. Mini-album. Ja. Alles uh, leer. Hoe, hoe, hoe, hoe, ziet, hoe ziet de toekomst van Gerard er uh, verder uit? Nou, zeer rooskleurig. Uh, natuurlijk aankomende zomer nog een paar handvol festivalachtige dingen. wat optredens. Uh, na ja, dat doen we met de popronde mee, zijn we voor okay. geselecteerd en uh, daar, daarna gaan we de, dus de, het Maxi album opnemen. Oké. Okay. Ja. En die kunnen we begin volgend jaar verwachten misschien? Ja. Uh, zo zeg maar, februari, maart, zoiets. Hé, ah. hey, um, je staat er niet alleen met, uh, met jezelf, ja. <laughs> maar je staat ja, ook ja. met feedback. Ja, vertel. Ja, daar zit ik ook in, ja. ja. <laughs> wil ik weer heel wat anders. Ja, dan slacht ik de koebel en uh, speel ik piano. Oké. Okay. Hoe ja. ben je daar terecht gekomen? Uh, ja, via Onno, de chef dan van ja. Biers Fatback. En die, uh, die heeft me gewoon gevraagd of ik ja. in de band wilde. Nou, we gaan straks een interview wat een collega had met Biers Fatback. Gaan we zo uitzenden. Maar oh ja, leuk. Maar uh, dat is wel grappig, hè? want als je die steek koopt, krijg je een heel kookboek bij, geloof ik. Yep. En inmiddels is ook een live CD uit Live, okay. een kleine komedie. En dan uh, spelen we een uh, plukt. Daar zal ik een nieuwe liedjes op. Nee, dat klopt. Uh, Oké. Okay. Nou, dat gaan we straks luisteren. Je moet daar straks mee spelen. Volgens mij om een uur of zes als ik het goed heb. Even kijken. Vijf uur spelen we. Om vijf uur, dus je moet uh, gaan haasten. Om, ja. uh, en om acht uur in Amsterdam. Gaan wij uh, bedanken hey, voor je komst. Ik en heb, ik heb uh, bedankt voor de aandacht. Gaan wij nog heb... even lekker rocken met Triggerfinger. Ja, nou, ik heb nog één vraagje. Ja, ja, hij vraag. Hoeveel hartjes zijn er in jouw videoclip eruit gegaan? Sorry. Uh, Hoe, hoeveel hartjes zijn er in jouw videoclip uitgegaan? Je hebt een hele mooie videoclip gemaakt. Bij ja, je nummer Brand New Heart. Hoeveel Hart? bedoel je? Ja, hoeveel. Het is echt, echt onwijs veel hartjes zie ik. Ja, of ja. is er uiteindelijk maar één geweest? Nee, nee. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Weet jij dat? Vijftien of zo? Ja, even, even, even, even, even en uh, bij even, de All Hands Review hebben we er echt tientallen uitgedeeld. Tientallen, ja. ja. Nou, Brand New Heart van Gerard hoor je nu op de op Radio. Bevrijdingspok Radio, live vanuit de Haarlemmerhout. met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is Bevrijdingspok Radio. En nu hard worden op uh, Bevrijdingspop Radio, Harder 105, AB Radio en ZFM zenden wij. En um, ja, echt enorme mogenslagen op het hoofdpodium op Bevrijdingspop. Laten we nog even luisteren naar Trigger Finger. <tied>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 Dat ze zich wel heavy die en de boys noemen, maar uh, ja, echt heavy is toch wel uh, de muziek van Triggerfinger. Laten we eerst even kijken op bevrijdingspopradio.nl. Want daar uh, kun je alles volgen. Foto's staan daar van bevrijdingspop. Uh, de hele dag door worden, uh, ja, worden ze ververs. Nieuwe, nieuwe foto's komen erbij. Dus echt de moeite waard om of te kijken op bevrijdingspopradio.nl. En ook om uh, te luisteren natuurlijk naar bevrijdingspopradio. En daar kun je ook alle Twitterberichten volgen rondom bevrijdingspop. En uh, nou, hier heb we bijvoorbeeld uh, Sounds of the Past. Niets bevrijdingspop. Wij volgen vanavond gratis vers We bezoeken een opening van een post-it show. En gaan dubsteppen. Nou, die gaan dus heel wat anders doen. Maar er komen dus ook berichten binnen van mensen die het echt te gek vinden. finger. Echte muziek, zeggen ze. Nou, voor die mensen schakelen wij even over naar het hoofdpodium. finger. Mokerslaan. Dat kunnen we kunnen er ook als een gek. Triggerfinger Finger live op het podium hier bevrijdingspopradio Bevrijdingspop Radio. En euh, volgens zat euh, even op de Twitter van Bevrijdingspop Radio aan het kijken. Euh, klinkt goed van een afstandje. <laughs> nou goed, wij maken plezier hier. En ik hoop dat jij ook plezier maakt op je werk of waar je ook bent als je luistert naar Bevrijdingspop Radio. En ja, Bevrijdingspop Radio euh, en is vrijwillig. Maar Bevrijdingspop zelf <laughs> natuurlijk ook. En er werken echt onheids veel vrijwilligers mee. En uh, Jitse is daar een van. Even kijken of ik uh, Jitse, goedemiddag. Goedemiddag. Zo. Hoe is het bevrijdingspop? Kun je het herhalen? Ja. Lacht, we gaan, we gaan eventjes, um, even op een andere manier van een interview volgen. Meneer, um, anders doe jij hem even? Jullie ik, kan kon... niet, ik kan het niet horen. Ik kan het niet horen? Nee. <laughs> Oké. Okay. Anders even... Um, het, een, uh, want Triggervinger maakt namelijk zo'n enorm lawaai hier. En hoe lang doe jij dit al, bevrijdingspop? Ik doe dit nu dus mijn 16 jaar. Je zesde jaar alweer? Ja. En wat doe jij precies? Ik doe uh, bouw en op uh, deze dag de publiciteit. Dus de radio's. Ja. en. Uh, en bouwen is als dus het podium opzetten. Bijvoorbeeld. En hoe, hoe begint het? Waar, waar begin je dan? Je hebt, hebt onlangs wel buizen, heel veel, veel, veel van die steigers. Waar begint dat? Ja, wij beginnen altijd met de vrachtwagens te lossen. En uh, dan zetten we alles gewoon stukje voor stukje neer volgens de tekening. En dan is het begin, dus dat duurt heel erg lang. En dan in één keer gaat hij in één keer omhoog. Ja. Want Hoe lang ben je ermee geweest met zo'n podium? Met het hoofdpodium bijvoorbeeld? Het hoofdpodium heeft de, dit jaar drie dagen geduurd. Maar drie? dat was iets te lang. Iets te lang, want ja. we zaten wat uh, tegenslagen. Ja, dat ging niet zo goed. Oké. Okay. Want het is, dat is weer een doorzichtig dak, ook dit jaar. Ja, die zuilen zijn altijd iets te klein, dus dit past er net, nee, net niet goed in. Dit is gewoon even goed, uh, goed aantrekken. Het is, een, het is een beetje net als een tent opzetten als je ja, op camping gaat. Ja, ja, alleen is je groter. Alleen is je groter inderdaad. Goed, dan staat die tent er. Op dat podium. Wat voor gevoel gaat het dan door je heen? Zo, dat is eigenlijk klaar, dan kunnen we door. Ja, ja? ja? Maar is het ook niet van, wauw, dat heb ik samen met mijn collega's opgezet? Dat heb ik in mijn eerste jaren heel erg gehad, maar daarna, ja, het wordt toch een beetje een soort van routine, ja. voor mijn gevoel. Het dan, is wel heel erg leuk hoor. Ja, het als... is natuurlijk ook een hoog podium, dan, dan, uh, dan heb ik ook het idee van, goh, hè, dan moet je ook hoog klimmen, heb je nog geen hoogtefeest? Ik, uh, ik ben geen klimmer. Je bent geen klimmer, jij bent, klimmer, ja. jij, jij bent veilig maar aan de grond. We, we hebben vast de klimploeg die altijd uh, netjes omhoog gaat, allemaal boven elkaar, allemaal in de tuigjes, want ja, dat moet natuurlijk. Ja. Maar dan moet je ook wel afbouwen. Ja, zeker. Dus begrijp ik nog goed dat jullie allemaal vaste groepen hebben van vrijwilligers die bepaalde dingen doen? Ja, dat klopt. Er zijn een aantal mensen die altijd in de klimtuigjes zitten, een aantal mensen die alle doekjes doen, en uh, een aantal mensen die overal nergens gewoon meehelpen en uh, tikken. Hoeveel vrijwilligers zijn er? In totaal bevrijzen we op 350 aan mijn hoofd. Op één dag of in de week daarvoor? Op 5 mei. Op 5 maart. Ik, vond, ik had eigenlijk nog wel zelfs veel meer verwacht, maar ik vind al veel. 350 verwilligers en dat je het ook allemaal... En, en, want, want ik begrijp ook dat die ieder jaar eigenlijk een beetje hetzelfde clubje is, klopt dat? Ja, het is een vaste groep en er zijn elk jaar natuurlijk nieuwe mensen. En eigenlijk vindt iedereen dat het zo leuk dat ze toch wel weer blijven. Ja, wordt die groep ook groter in de loop der jaren? Ja. Ja, Het wordt ook steeds meer, het is steeds groter geworden, natuurlijk. Sinds drie jaar nu geloof ik het Forrapark. Dus uh, we zijn ook al groter geworden. Dus we zijn ook gewoon meer handjes nodig op te de, ja. de bouwweek. Ja, en nu ben je met, met, met pers en communicatie, want jij moet ook bij jou, bij je, bij moet ook wezen als wij een interview willen regelen met uh, een, een Ben Saunders bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe is dat om dat te doen? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Het is gewoon, je loopt de hele dag rond, je ziet alles, je staat op het podium en dan krijg je echt de sfeer. Je ziet het publiek meegaan en dat is geweldig. En dat heb je ook met die artiesten rond? Loop je ook met de artiesten rond? Jazeker, ja. ja? Voor de interviews en uh, de radio's erbij. Wat, wat, is de, wat is de meest bijzondere artiest voor jou geweest in al die jaren, in die zes jaar? Nou, daar moet ik even heel erg goed nadenken. Waar heb je mee kunnen lachen? Oeh. Of mee kunnen huilen? Weet ik ik geloof dat het Juliet in de Licks was, 2008. Ja? Dat vond ik, die waren echt geweldig. Zij was heel erg leuk in de interviews en heel erg gezellig. Ja? Dat was echt heel gezellig, ja. Echt een uh, lekker biertje mee drinken? Ja. En wie is vandaag jouw hoogtepunt? Ik denk dat het toch wel de baseballs wordt. De baseballs? Ja, ja. Er, zeker, zeker. Ga je ook dan een beetje wat petje op dan als je gaat kijken? Of, uh, nee, is zo, nou zo erg meegaan ben je nou ook niet. Maar heb je, heb je dan wel tijd om af en toe te kijken? Ja. ja. ja. Gelukkig zijn we tegenwoordig met een grote groep. Dus kunnen we ook af en toe eventjes afwisselen. En ook zelf even lekker even het festival genieten. Oké, okay, nou, Jitsel, mij is wel succes vandaag nog. En die moet het zeker ook weer afbouwen. Ja, zeker. Die werkt wel wat werk, we, werk voor de broek, gaan we zeggen. Oké, man. En hey, succes. Jo, dankjewel. Hoi. de Radio. Live vanuit de Haarlemmerhout. Met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is bevrijdingsbod Radio. Met zometeen een interview van Beans en Fatback. En natuurlijk nog meer live muziek. En ook de middagshow met het laatste nieuws uit de stad en de omgeving. Want dat vergeten we ook niet. Maar eerst Bluff, hou vol, hou vast. Ik zie ook wel dat alles anders gaat dan hoe je het wilt. Dit is Bevrijdingspop Radio. En uh, ja, wat jammer dat ik moet werken op Bevrijdingsdag. Maar ik wens iedereen heel veel plezier met Bevrijdingspop. Al is een medewerker van een uitzendbureau in Beverwijk. Nou, ik hoop dat je dan naar Bevrijdingspop Radio gaat luisteren. Want de hele dag zijn we erbij tot 12 uur. En uh, regelmatig interviews. Uh, live natuurlijk uh, het hoofdpodium. En op dit moment bij het andere podium in het Frederikspark. Uh, daar staat onze Lisbeth. Vlak voordat ze opgaan sta ik nog eventjes met de dienst bek naast het podium. Naast mij Honor Smit en Jeroen Tenti. De ja, oprichter van de band, zeg ik het zo goed? Ja, dat klopt. Ja. ja Dat zeg je helemaal goed. <laughs> Liedje schrijver. En uh, ja, wat, jij speelt eigenlijk alles wat toetsen heeft, Jeroen. Nou, er is nog een pianiste natuurlijk, hè? dat is Gerard. Ja, maar die heeft het even druk nu. Ja, maar ik, ik speel orgel inderdaad, ja. Helemaal de orgel. Ja. Uh, jullie staan voor het eerst op een bevrijdingspop hier in Haarlem. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt, ja. <laughs> ze vinden het heel raar dat ik ze interview, maar dat snap ik wel een beetje, want ik ken ze al een tijdje. Dus dan krijg je altijd een beetje een raar sfeertje. Wat vind je van het festival tot nu toe? Uh, ja, een fantastisch festival. Uh, ik moet nog even, even, even, even wat drukker worden. Maar het, het, het weer zit mee, dus dat scheelt een hoop. Ja. Wat gaan jullie vandaag uh, voor de mensen die...